Joris Stebenitsky met het NOS-journaal. Het havenbedrijf Rotterdam loopt 700 miljoen euro mis doordat de bouw van een Russische olieterminal niet doorgaat. Vanwege de spanningen tussen Rusland en Europa krijgen de Russen de olieterminal niet gefinancierd. Het havenbedrijf zoekt nu naar een nieuwe bestemming voor de grond. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Grieken krijgen zo'n 80 miljard euro steun in ruil voor ingrijpende hervormingen. Vannacht stemde een grote meerderheid van het Griekse parlement voor het nieuwe steunpakket. In de Tweede Kamer is wisselend op het akkoord gereageerd. Premier Rutte ligt onder vuur omdat hij in een verkiezingsdebat had gezegd... dat Griekenland geen geld meer moest krijgen. Japan heeft de eerste stap gezet naar een sterker leger. Het Lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de militaire slagkracht verhoogt. Het voorstel is erg omstreden in Japan... omdat het leger zich sinds de Tweede Wereldoorlog alleen richt op zelfverdediging... De Japanse premier Abe wil een sterker leger om zich te beschermen tegen China... en hij wil meedoen aan buitenlandse missies. Buitenlandse diplomaten krijgen in Nederland aanzienlijk minder verkeersboetes. Twee jaar geleden waren het ruim 4000, vorig jaar ruim 2800, meldt de Telegraaf. Volgens de krant worden de boetes ook steeds vaker betaald. Toch staat er nog voor tienduizenden euro's open aan verkeers- en parkeerboetes. In Den Haag, waar veel diplomaten zitten, zijn het vooral Russen die niet betalen... Boeren krijgen een eigen televisiekanaal, Farm and Food TV Channel. Het station brengt nieuws en reportages over bijvoorbeeld voedsel... en er komen docu soaps en portretten van boeren en tuinders. De sector vindt dat daar op bestaande tv-kanalen te weinig aandacht voor is. De zender begint in september, eerst op internet... en later komt hij ook op televisie. Het weer: vanmiddag overal zon en het wordt 20 tot maximaal 27 graden. Ook morgen zon, dan kan het lokaal 30 graden worden. S'avonds meer bewolking. Dit was. DFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam 3 kilometer, de A9 in Alkma Amstelveen voor Battenverdorp 3.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 Goedemorgen, Zandvoort. Wij We zijn weer in de lucht en uh, welkom terug. Uh, tegenover ons zit uh, de nieuwe voorzitter van uh, de programmaraad van PBO van de CFM. Pieter Joustra. Welkom, Pieter. En wel gefeliciteerd met je benoeming, begrijp ik. Ja, ik ben er erg uh, trots op. Dan is het goed. Uh, PBO. Uh, iedere zichzelf respecterende... Uh, um, Omroepvereniging heeft verplicht een, een PBO. Klopt dit hele verhaal? Zou je misschien ons willen uitleggen wat überhaupt een programmaraad doet? Wat de status is ten opzichte van um, het radioprogramma, ten opzichte van het bestuur? Want ik denk niet dat heel veel zandvoerden zich daarvan bewust zijn. Maar ga je gang, Pieter? Ja, ik, ik kreeg te horen van. Ik kreeg te horen van Ben Zonneveld dat ik alleen antwoorden mocht geven op de vragen en niet het programma helemaal volpraten. Het is geen programmaraad. Het is een programma beleidsbepalend orgaan. Dat is, eh, dat is heel wat anders. Ja. Programma -beleid Bepalend orgaan. En wij noemen soort... dat in de volksmond gewoon de programma raad. Maar ja. dat terzijde. Ja. PBO, programma, beleid, bepaald orgaan. Oké. Okay. In feite een soort van raad van toezicht. Daar moet je het op, uh, op beschouwen. Denk je? Maar het toezicht, begrijp ik dus, is op de programma's... en niet op um, Buffer, bijvoorbeeld het bestuur nee. van CFM. Nee, staat er helemaal los van. Het is echt het toezicht op de programma's. Juist. Hoe is dit? dit is een verplichting, hè? Ja, klopt. Ja. Dit is bij, op het moment dat de lokale radio is begonnen in de tachtig jaren... is dit door de wet bepaald. En dat is gedelegeerd aan het commissariaat van de media. En het commissariaat van de media die stelt verplicht voor elke lokale omroep dat er een PBO is. In de eerste tien jaar, dan praat ik over de negentig jaren... werden de leden van de PBO benoemd door de gemeenteraad... Nou, dat werd een, een hele toestand, dus dat is naar. In 2000 is dat afgeschaft en die PBO die moet zelf kandidaten kiezen. En die kandidaten moeten een aantal sectoren vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, we hebben cultuur en kunst, dat is een sector. Daar is Hille Jansen lid van in de PBO. Die vertegenwoordigt die sector. Zo hebben we de sector kerkgenootschappen. Wat is de band? Wil je koffie hebben? Ga, ja, ga, maar, de, maar, gewoon ga door, trek, maar gewoon door. Trek, trek je maar iets aan van Ben. Ik heb nu de tijd. Kerkgenootschappen, die vertegenwoordig ik. Uh, horeca en werkgevers zitten rond smits in de PBO. De ondernemersplatform werknemers is Arlan Berg. Die zit in de PBO. Sport en recreatie, John Lemmens. De ouderen is Arie Koper... En we hebben twee vacatures in de sector onderwijs en jongeren. Daar zat Madeleine Petter in. En we hebben een vacature in de sector maatschappelijke zorg en welzijn. En dat was Ellie Keur. Dus we moeten twee vacatures snel weer oplossen. Hoe gaat als de gemeenteraad dit niet meer doet, maar dat doen jullie zelf... betekent dat dat de PBO zichzelf aanvult... Dat gebeurt, maar het kan ook zijn dat het bestuur zegt... we hebben goede kandidaten voor die sectoren. Wil je die alsjeblieft in oogschouw nemen? En dan worden ze alsnog benoemd. Maar dat dan gaat in het kader van... Uh, waar we nu de hele ochtend al mee bezig zijn in, uh, samen. S samen. En dat gaat dan in het kader van de vriendschappelijke advisering. Maar Klopt. uiteindelijk is de PBO daar zelf verantwoordelijk Klopt. voor. En die kan tegen het bestuur zeggen... Uh, dankjewel voor het advies, <kwijnt> maar we doen het niet. Klopt. Oké. Okay. Die, uh, we hebben nu de, de, de inhoud van het orgaan bekeken. Ja. Uh, alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Ik zie iemand uit de sportraad enzovoort. enzovoort. Ja. Iemand, een, een ondernemer zie ik. Um, die zit erin. Dan moeten jullie beleid bepalen. Want daar zijn jullie voor. Klopt. Dus uh, jullie kijken naar het rooster... Uh, van de, de, de, de CFM, zeg maar. Ja. En daar gaan jullie in kijken. van Hoeveel uh, wordt er aan sport gedaan? Hoeveel wordt er aan, uh, aan cultuur gedaan? Hoeveel wordt er aan kerk? Aan, hoe bepaal je dat? Nou, heel simpel. 50% van de zendtijd van de Zonverse Omroeporganisatie. Moet uh, zijn bestemd aan uh, entertainment. Of educatie. Aan uh, informatie. Uh, heel even. Ja? Of... Jij zei educatie of nee, entertainment? Nee, educatie, ja? informatie en cultuur. Oké. Okay. Dus 50% van de zendtijd ja, moet daaraan besteed zijn. drie aspecten. Zijn. We hebben. noemen dat de CSI, normering. Voldoen we daar niet aan, dan is er een probleem. Dus minimaal 50% van de zendtijd moet aan deze drie sectoren besteed zijn. Dat is in de tijd ingesteld dat je niet uh, non-stop plaatjes gaat draaien 24 uur, 7 dagen in de week. Want dan krijg je geen vergunning. Commissariaat van de Media wil daarom elk jaar een overzicht hebben van de PBO. van hoe is die CSI-normering opgebouwd? Klopt dat of klopt het niet? Dat is de lijst, of dat is het rooster van zoveel uren uh, moet ik besteden aan sport, cultuur, kerk enzovoort. Precies. En die andere 50% die zijn vrij te besteden? Die zijn vrij te besteden. Bijvoorbeeld, een programma als dit, Goedemorgen Zondvoet. dat is een informatief programma. Telt dus meteen twee uur mee. Er wordt maar nog een keer herhaald die en die eerste, herhaling telt ook mee. Niet in die eerste 50% zit Goedemorgenzantwoord, maar in, dat, in de andere 50%. Nee, Zandwoord zit in die informatieve norming van CSI. Ja. Okay. En dat betekent ook de herhaling mogen we ook meetellen. Ja. Op zich is dat een beetje vreemd dat je de herhaling mee mag tellen. Ja, uh, het liefst hebben we helemaal geen herhalingen, maar het, het is wel makkelijk want het telt wel mee. Dus, ja, je, je vult daar je 50%, je 50 mee. Ja, Zijn er uh, uh, items waarin je tekort komt? Op dit moment niet. Ja, uh, Kerkelijke genootschappen. We hebben op zondagavond laat hebben een programma dat gaat over kerken, Het laatste uur. En dat wordt ook herhaald op maandag. Dus dat telt twee uur. Uh, Liefst zouden we dat meer willen hebben. Maar dan kom ik bij het bestuur terecht. Met name bij de programmaleider. Want de programmaleider bepaalt... Niet de bestuur, programmaleider. de De programmaleider bepaalt in dit geval, er zijn twee uur. Het, uh, de PBO uh, die checkt dat en die ziet dat het te weinig is. Is het dan uh, jullie taak om de programmaleider op zijn feestje te spugen van, Luister vriend, nou, vo wij voldoen niet aan de norm. We spugen niet op z'n vestje, want uh, het gaat allemaal in goed overleg. Kijk, uh, onze contactpersoon is de programmaleider. Niet het bestuur, maar de programmeleider. De nee. programmeleider wordt ook benoemd door de PBO... want hij moet onafhankelijk kunnen opereren van het bestuur. En hij wordt ook ontslagen weer door het PBO. Dat is onze taak. Niet het bestuur wij hebben. Onze contactpersoon is de programmaleider. Ja, dus nog even terugkomend op wat Ben net zei. Als jullie constateren dat er dus uh, te weinig uh, gebeurt volgens de normering, dan ga je naar de programmaleider. Dus we komen zegt... drie keer per jaar bij elkaar en dan zit de programmaleider erbij en dan nemen we het hele programma door en dan zeggen we van, nou, wat wil je het komend jaar allemaal gaan doen? Laat eens eventjes zien. Uh, hoe verhoudt zich dat tot de CSI-normering? Komen we dan boven die 50%? En hoe is dat in... Deelt in de onderlinge sectoren jeugd, sport, cultuur. Eh, noem maar op. Ja. Nou, en dan praten we erover. En dan mm -hmm. geven we een advies. En dan zeggen we dat is goed. En we maken daar een verslag van en dan sturen we naar het Commissariaat van de Media. Ja, en als het niet goed is, dan geef je dus uh, in ieder geval de suggestie mee om daar wat aan te doen. Precies. Maar dan wil ik toch even terug naar die. Uh... Je hebt een tekort. Maakt niet uit in welke... Uh, Tot op heden als, is als dat voorbeeld. niet gebeurd. Tot op heden is dat niet gebeurd. Want dan zou de commissariaat van de media kunnen zeggen van luister uh, PBO, ik heb nooit schema van jullie ontvangen, maar ik kom x uur tekort in die sector. Ja, maar Toch? dat is dus niet gebeurd. commissariaat overigens luistert ook af en toe mee naar deze omroep. Uh, er is een lijntje tussen luisteren en ze bekijken hoe het met deze omroep gaat. Nou. Daar staan we positief voor. Mm -hmm. uh, we, we slagen met wimpels uh, bij het commissariaat van de media. Uh, dus dat is geen probleem. En bovenal, wij hebben een pbo die vol zit. Althans twee vacatures nu, maar dat is een kort. Uh, heb je dat niet, dan is het einde van de zendmacht. We hebben dat gezien bij Heemstede, de branding. Die wilde een nieuwe uh, zendvergunning hebben voor vijf jaar. Die hadden geen pbo meer en dat was het einde van het liedje. Over liedje gesproken, we gaan even de muziekje draaien en dan praten we nog even verder. Yep. We zijn weer terug bij de PBO. Bij meneer Joustra, Pieter. Programma, beleid, beleid we waren, orgaan. We waren al een heel eind op weg. Yep. Uh, men, men dient als programmaleiding rekening te houden met uh, het advies van de PBO. Ja. Uh, jullie en ook weer toetsen of het allemaal klopt. Goed, hoed, het is ook heel simpel om te zeggen ik luister alle radio. Maar hoe toets je dat uh, in werkelijkheid? Nou, we luisteren inderdaad aan de radio bij ons thuis en ik denk bij de heleboel Zandvoet... staat de radio altijd aan. Mm -hmm. En horen we het. En we zien het programma. En we horen het programma. Ja, want ja. Uh, mijn vraag is... op een gegeven moment ga je kijken... dat er een bepaalde verdeling is... qua programma over... Uh, bepaalde aspecten. Ja. Wettelijk bepaalde aspecten. Maar de inhoud van het programma... op zich... Hebben jullie daar nog uh, bemoeienis mee of verantwoordelijkheid voor? Nee, nee, alleen als er ruzie is, dan springen we in. Maar stel dat er bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een kerkelijk programma is... en zegt, oké, okay, volgens het papier klopt dat, dat is zoveel procent en dat klopt... Maar wat daar dus binnen dat programma gebeurt, daar hebben jullie verder op zich geen... Nee, je kan hooguit opmerkingen maken ja. naar de programmaleider, maar meer ook niet. Nee. Nogmaals, we zijn geen bestuur. Nee, en geen toezicht. En we zitten daar en we controleren of het radioprogramma voldoet aan de eisen van het commissariaat van de media. Dat is de PBO. Als je, even naar het begin weer. Als je geen PBO hebt, krijg je geen zendvergunning. Nee. Nou, die zendvergunning is vorige maand afgegeven. Dus voor de komende vijf jaar heeft de Zandvoors Omroeporganisatie weer een vergunning om uit te zenden. Dat wordt door het commissariaat van de media verstrekt, horende de opmerkingen van de gemeenteraad. Niet dat de gemeenteraad daarover een oordeel kan vellen. Wat, wat of voor het... opmerking maken ze die dan? He? Is het horende de opmerking van de gemeenteraad? Nou, de, aan aan de gemeenteraad, het commissariaat? De, gemeente, de gemeenteraad wordt gevraagd door het commissariaat van de media... Voldoet de Zandvoortse Omroeporganisatie oh, nog okay. aan de reglementen? Dan is vraag 1. Hebben ze een pbo? Uh, functioneert die pbo? Komt die bij elkaar vertegenwoordigt hij ook de diverse sectoren die ik net genoemd heb. Ja. Als de gemeente Zondvoet zegt van nou nee, dat is <coughs> helemaal niet, er is helemaal geen PBO. Dat is het einde verhaal. Dan zegt de commissaris van de media in Hilversum, einde van de zendvergunning, ze krijgen geen nieuwe zendvergunning. Dus, dus er zit toch ergens een, een politieke binding. Um, Want de, de, vroeger werd, dat, uh, werd de PBO aangesteld door de gemeenteraad, ja. nu niet meer. Nee. Maar er wordt wel feedback gevraagd Klopt van de raad. Klopt. Klopt. Het is toch ook in de Raad geweest. In, in mei is het in de Raad geweest. Uh, nieuwe zendvergunning voorzien. Ja. Voldoen ze aan de eisen. Maar dan zijn het feitelijkheden besteld. die zij uh, beslissen. Over feitelijkheden, nou, ja. De gemeente Raad Zondvoort zei. Nou, ze voldoen aan alle eisen. Ze hebben een goed werkende PBO. Dus uh, van ons geen probleem voor die zendvergunning. Nou Prompt een week later, zei het commissariaat. Dan krijg je nu die zendvergunning. Nogmaals. In Heemsteden ging dat dus vorig ja. jaar mis. Ja. Maar nou, dat is wel zover misgegaan dat die hele oproep... Uh, ja, ze kregen geen zendvergunning meer. Dus de stekker is eruit gehaald. En heb, nog, heb je contact met die mensen? Uh, een aantal medewerkers van de branding die zijn overgekomen ja. naar onze omroep. En die uh, zijn uh, waardevolle medewerkers bij CFM. Uh, ik begrijp dus dat uh, het uh, aan alle kanten verstandig is dat een bestuur van een uh, regionale omroep uh, goede maatjes is met zijn PBO. Ja. En dat dat wederzijds natuurlijk alleen maar winst kan opleveren. Ja, maar nogmaals, wij gaan niet op de stoel van het bestuur zitten. Nee? Het bestuur moet de omroep leiden, organiseren en dergelijke. Wij controleren alleen het programma. En de programma leider nogmaals, die wordt niet benoemd door het bestuur, die wordt benoemd door de PBO, en dat gaat weer een overleg. Het bestuur doet een voorstel, en dan zeggen we van ja, dan volgt of het niet, PBO geschikt. of niet. Ja, uh, ja, uh, uh, ja, je bent natuurlijk nieuw, dus je kunt niet uh, uh, eigenlijk niet goed antwoord geven. Neem ik aan op de vraag van hoe gaat dat in het verleden die, dat contact met bestuur? Nou, ik heb een tijdje in het bestuur gezeten. Ja, dat begrijp ik. En toen kwam je ook nog wel eens bij de PBO. En toen ik erin kwam, toen was het PBO een beetje slapend. En toen heb ik gezegd van, jongens, kom op. Dit is jullie taak, doe dat dan ook. Dus toen kwam het weer op gang en het liep en geen vacatures. Maar het mag nog een beetje actiever. Ja. En actiever in de, of... Sorry, in, in, ja. in actiever in de PBO? Of actiever ja, ja. Ja, de, de, de... Ja, de, de, de, de PBO, de... een beetje actiever. Ja, en dat is, dan komen we naar de volgende vraag inderdaad. Wat zijn jullie plannen? Wat is de, de plannen van de voorzitter van de PBO? Hoe gaat hij dat actiever uh, gestalte geven? Nou, in ieder geval een vergadering uitschrijven in oktober. En dan even met elkaar brainstormend om de tafel zitten. Van, jongens, wat, uh, wat zijn onze taken? Hoe gaan we dat doen? Uh, vergaderschema afspreken... Uh, Goed notuleren, want de notulen moeten naar het commissariat van media... met een kopie naar de gemeente toe. Ja, dus van iedere vergadering, de ja, ja. notulen van zo'n vergadering... Russisch. gaan dus naar rechtstreeks per vergadering. Ja. Hoppa. Ja. Een mail, uh, cc'tje, hoppa. Ja. Oké. Okay. Nou, het is een, een, een, een, een lijvig uh, instrument. Het, uh, het wordt een beetje makkelijk afgedaan van heel we hebben een BBO. Maar nu... Uh, ja, we nou, moeten het ook uh, iets groter maken nee, dan het is, Nee, maar je mag... Het is nu wel een keer duidelijk gemaakt hoe het in de wet zit. Uh, het is wet. Hoe ja. het in de wet we zit. En hoe je daarmee omgaat. Ja. Want, uh, precies. Wij willen, en dat hoor je bij veel uh, vergaderingen binnen CFM zelf ook, we willen een volwaardig omroep zijn. Dan moet je ook voldoen, aan al die verplichtingen, dat is heel simpel. Ja, precies. Uh, ik hoop dat wij een hoop duidelijk hebben kunnen maken voor, uh, voor Zandvoort. Zijn er vragen, kunnen ze me altijd bellen. Daarom. Pieter Jansza, ontzettend bedankt. Ja. En uh, nog veel plezier in je voorzitterschap. Van de PBO. Van de PBO. En uh, misschien is het handig dat je gewoon als voorzitter van de PBO... met enige regelmaat hier uh, aanschuift om ook uh, aan buiten de vergaderingen... verslag te doen aan de Zandvoort. Dus hoe het gaat, is dat een idee? Altijd goed. Spreken we dat hierbij af? Ja hoor. Goed zo. <laughs> ja. Dankjewel. En veel succes met het programma. Dank u wel. Dankjewel. Dankjewel. Een uh, heerlijk uh, muziekje uit Curaçao om uh, de zomer weer uh, door te zetten. En als de zomer begint, dan komt bij mij in mijn achterhoofd Eikissenbis: wat is er nu weer mis? <lacht> en, uh, Iris begint al te lachen. Ja, Tegenover ons vind... zit Iris en Anouk, beide uh, team van Re Klopt. Uh, volgens mij heb ik jou als heel klein uh, meisje zien rondhuppelen bij Eikissenbis. Ja. Want jij begint hartstikke te lachen. Ja, ik ging vroeger zelf ook altijd. Ja, zeker. Vond ik heel leuk. Dus dat... daarom wil ik nu ook teamlid zijn, omdat ik zelf vroeger zoveel plezier had op recreade. Ja, de, uh, de uh, jonge lui die rondspringen, gaan later in de leiding, die is mij opgevallen. Nou, bij Anouk is dat dus niet het geval. Nee, maar daar kom ik hier... zo. Bij, jij bent... Maar bij mij wel, ja, en bij uh, veel anderen ook. Ja, klopt. En uh, Anouk komt dat heel erg om, hoor ik net. Ja, klopt. En, uh, pak hem maar even een beetje dichterbij. Um, hoe kom jij zo in recreateland dan? Um, ik ben twee jaar geleden naar Zandvoort toe verhuisd. En een vriendinnetje van mij, Maaike, die ook al heel lang bij Recreate zit. Koppel koppel hebben we het dan ook. Nee, Maaike Paap. Oh, Maaike Paap. Maaike Paap. Die, uh, daar zit ik mee op de pabo en die zei... Anouk, ik heb zoiets leuks voor de zomer en daar moet je aan meedoen. En die heeft me eigenlijk overgehaald om mee te doen. En zodoende en ben het, ik erbij gekomen. En zo was het gekomen. Ja. Ja, eigenlijk hoor ik dat ieder jaar. Als, uh, ja. uh, als, uh, hoe kom je erbij? Ik vond het zo leuk. Ja. Ja. Maar wat is dan zo leuk? Nou, dat weekend wat ik nu toe al heb meegemaakt. Het ja, weekendje. Ja, het weekendje om te samenkomen en om op ideeën te komen en om thema's te bedenken. Even tussendoor, sorry, we hebben hem weer samen. samen. Het is de hele ochtend al samen. Nee, ja, je, je kan net binnenlopen, maar we, de eerste drie items die gingen al Ging over, over samen. Samenleken. Oh, oké. Okay. <lacht> nou, Dan dat zetten, we dat, zetten we dat lekker voort. Uh, ja. ja, hebben we met elkaar... Samen? Nee. Uh, hebben we thema's bedacht. En eigenlijk toen dacht ik wel, oh dit is wel heel erg leuk. Ik heb er nu wel echt super veel zin in. Is er veel ruimte voor iedereen om uh, met uh, ideeën en suggesties te komen? Ja. Ja? Ja, je bedenkt het toch met elkaar. En uh, je gaat zelf, heb je wel al wat ideeën. Vooral degene die het al een aantal jaar doen. Die hebben dan toch wel iets meer ervaring. Maar juist doordat je weer nieuwe mensen erbij hebt. Ja, die zorgen toch soms ook weer voor wat nieuwe... Uh, ja, want de anderen Inzichten. hebben het natuurlijk uh, het ervaring in de haalbaarheid van ja. de ideeën. Want ja. dat is natuurlijk ook iets wat je mee moet nemen. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. Maar uh, even tussendoor, ik vind het eigenlijk wel een felicitatie waard, 50 jaar Recreade. Ik, mogen het is jullie... 48 jaar. Oh, Bijna. Ja. Kleine Bijna. correctie, maar over <lacht> twee, jaar zitten, twee, we twee jaar zitten we hier weer. twee jaar zitten we hier weer en dan gaan we groot grote feest Oké, okay, want ik zie overal 50 jaar Recreade in mijn script. Uh, sorry, nou alvast... Uh, <lacht> Al geval, is dit alvast gefeliciteerd. Alvast gefeliciteerd, dan zijn wij gewoon de eerste. Ja, ja? Goed. <lacht> staat genoteerd. <lacht> Die staat <ook> genoteerd. <lacht> Elk jaar uh, uh, spreken we met jullie en elk jaar hebben we het over de thema's. Ja. Wat is het thema van het centrum? Centrum Eerste Week gaat over professor Strooi en uh, nou Dat is een hele verstrooide professor, zoals je al kan raden. En hij heeft geen vrienden, of in ieder geval weinig vrienden. En daarom wil hij zelf een vriend maken. En dus gaat hij een robot ontwikkelen om zijn vriend te zijn. En hoe hij dat dan allemaal gaat doen... en wat hij daar tegenaan loopt en dat soort dingen... dat uh, gaan we dan allemaal uitbreiden in de week. Wat fantastisch. Heel erg eigen tijd. Tom. Een robot. Ja. Leuk. En die... Uh, uh... Dat thema, de professor Strooi, dat wordt dagelijks weggezet in deel uh, Ja, stukjes. in het uh, recreare is zo opgebouwd dat er altijd een ochtend- en een middagprogramma is. En dat beginnen wij altijd met de kinderen met het toneelstukje dat uh, bij het thema past. Dus uh, de eerste dag is de introductie. En dan gaan we daar, dan treedt er altijd een probleem op, op een vraagstuk. En dan moeten ze dat gaan oplossen door middel van spelletjes. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld bij ons, één keer is er een onderdeeltje kwijt. Dan gaan ze een speurtig doen naar het onderdeel. En zo zijn alle spelletjes gebaseerd op het toneelstuk aan de hand van het thema. Wordt alles eh, rondgebouwd. Dus alles past bij elkaar. Dat is de eerste wijk in het centrum. En wat doet Noord de eerste week? Het verloren sleutelbos. Het dat, verloren sleutelbos. Ja, het of? verloren sleutelbos. Het gaat over twee gaan. En die zijn op zoek naar een groeiformule, want ja, dwergen zijn klein en iedereen die in dat bos woont die is groot en daar willen ze bij horen. Dus gaan ze op zoek naar een groeiformule en dan gaan ze langs een heks, een draak en ja, daar moeten ze bij opdrachten uitvoeren. En hopelijk als ze die goed uitvoeren krijgen ze een sleutel om uiteindelijk die formule te vinden. En dan willen ze groeien. Dat, dat is wel de bedoeling, ja. Dat was de eerste week. En de tweede week? De tweede week gaat bij, uh, in het centrum gaat over Kenny. En hij wordt voorgelezen door zijn vader uit het stripboek. En dan gebeurt er iets heel geks. Namelijk dat de striphelden uit het boek komen en tot leven komen. Maar die horen natuurlijk helemaal niet in de echte wereld. Dus daar hebben we ook allemaal uh, dingen mis. En dat gaan ze dan ook, moeten de kinderen ook oplossen. Dat is wel een dankbaar onderwerp. Want Kenny Bol kan je daar wel gebruiken, toch? Ja, dat is ook zeker een bron van inspiratie geweest. Die komt uit het boek. Ja. Uh, Kenny Bol uh, is ook nog steeds uh, in de leiding, toch? Ja, hij zit nu in het bestuur van Equinet. In het bestuur van de ek, ja. Ja, ja, hij is heel lang teamlid geweest ja. en nu in het bestuur. En wat doen jullie in de tweede week? Wij gaan het hebben over cupcakes. Cupcakes? Ja, over <laughs> cupcakes. We hebben twee bak Elke dag bakken? Ja, nou, misschien wel. <laughs> nee, we hebben twee bakkers en die hebben de opdracht gekregen om een, uh, ja, een nieuwe recept voor een cupcake te uh, maken. Te bedenken en uit te vinden. Maar onderweg, uh, ja. blijkt niet zo makkelijk als dat het is. En ze komen allemaal problemen tegen. En ja. ze krijgen ruzie met elkaar. Ja, het is echt een drama gewoon. Het is wel ergens een drama. beetje een rode ja. draad. Hè? Bij jullie problemen die opgelost moeten ja. worden door ja. de kinderen? Ja. Ja. ja, als er geen problemen zijn, is het natuurlijk in één dag klaar. Ja, Dat zijn de, de, de, de twee uh, thema's. Noord of Centrum en, en Noord. Um, waar doen jullie dat allemaal? Waar, waar gaan jullie vanuit? Vanuit Pluspunt? Uh, ja, uit Pluspunt, ja. En daar, uh, kunnen de, de, de, de deelnemertjes kunnen zich daar melden? Ja, wij verzamelen elke ochtend op het plein erbij. En dan zorgen we dat er twee teamleden van ons buiten staan om alle kinderen op te vangen. En dan gaan we samen met de kinderen in één keer naar binnen. En je hoeft niet voor in te schrijven. Je kan gewoon lekker nee. binnenlopen en dan. Uh... Je kan gewoon lekker s ochtends komen als je zin hebt. Dus kom allemaal. Kom allemaal. Uh... Kom allemaal gewoon. En dan bleef je ontzettend leuke dag. Ja, want de leeftijdsgroep is... is van 4 tot en met 12. Basisschool Ja, dat Dat is uh, uh, Noord. Waar verzamelen jullie in het centrum? Um, in het centrum is al heel lang in jeugdhuis. Op het uh, terrein van de protestantse kerk. Achter de kerk zeg maar. Ja, achter de ja. kerk. En nou, om, als het om begint om tien uur. Dan doen wij de poort open. Nou, eigenlijk meestal vijf voor tien of zo. En dan kan iedereen ook gewoon binnenkomen lopen. En het is ook voor iedereen. Hè? Het is niet alleen voor de Zandvoortse kinderen. De toeristen mogen ja. ook komen. Ja. Ja. Ja. Des te leuker denk ik. Des te leuk. Een ja. beetje gemixt. Dan kom ik op de gezamenlijke dingen. Want uh, vroeger werd het met de bakfiets van uh, noord naar zuid voor de muziek En, uh, en de popkast. Leeft hij ook nog? Ja. Op welke nou, dagen is hij? Um, aankomende zondag hebben we de eerste uh, poppenkast en volkstansen. En dat begint om uh, half zeven in Noord, dus op het plein voor de Vomar. En om half acht op het raadhuisplein in het centrum. Trekt die bakfiets het nog wel? Ja, ik denk dat hij ondertussen al een keer vervangen is hoor. <laughs> ik denk het wel. Maar uh, het is altijd flink woordstappen, maar we wisselen af met wie het doet. Dus. Um, vroeger was dat uh, Snijdenplein en nu is het het raadhuisplein geworden. Ja. Oké, okay, dus een kleine verandering. Voor de hema, ja. Dat is iets centraal. Dat is ook leuk, want je hebt ook mensen die aankomen. Doorlopen, ja. En uh, dinsdag hebben we vosjacht Van uh, 7 tot half 9. Ja, 7 tot half 9. Die is uh, ook centraal of is die ook in Noord en, en in het centrum? Uh, nee, de vosjacht is alleen in het centrum. Die is centraal. En donderdag is er poppenkast. Dat is dan weer in, in Noord en in het centrum. En vrijdag is er vier uursprogramma. En zondag is er weer poppenkast. En woensdag is er poppenkast. En dan is er vrijdag als grote afsluiter afsluit. Santekraam. Santekraam is ook centraal. hè? Ja. Die gaat op het Kerkplein? Of op het uh, Raadhuisplein? Raadhuisplein? Raadhuisplein. En wat, wat mogen we daar weer van verwachten? Hele leuke dingen. Ja, verschillende gewoon verschillende heel, verschillende heel veel uh, verschillende activiteiten verschillende, ja. voor jong en voor oud. Ja? Tot echt lastigere technieken zoals emaien. Dat is echt wel voor de oudere kinderen. Maar ook gewoon pannenkoeken eten. Gewoon tussendoor en ballonnen en uh, kleurplaten maken en kleien, gewoon van alles en wat. Er zijn volgens mij wel dertien uh, kraampjes, met allerlei verschillende technieken. En het is gewoon altijd feest. En ook bij uh, Santa kraampje schrijf je je in, je koopt een knipkaart ja. en dan uh, ga je rond. Ja. ja, alle kinderen krijgen een kaart met uh, daarop de cijfers van de kraampjes die we hebben. En als ze bij een eentje geweest zijn, wordt er een krul erin gezet. En dan kunnen ze alles af. Hoe laat begint Santa kraampje? Eh, uh, en het werd stil ja. aan de overkant. Volgens mij het begint alle, om drie uur. Alle alles op de site. Ja, de hoe van de, hoe heet de site? www.recreare.nl www.recreare.nl www. ja. Daar staat op alles op. Um, ik vind het hartstikke leuk dat het weer uh, er is. Maar uh, we hebben hier wel eens met Noord en Zuid uh, gesproken. Met Centrum en, uh, en Noord. Uh, er was een lichte concurrentie. Hoe is het dit jaar? Nou, een gezonde concurrent. Een gezonde Ik denk concurrent. dat hij altijd wel blijft. Want ja. het is toch, wie krijgt meer kindjes? En uh, waar gaat het, het ja. meest gebeuren? En uh, waar gaat het goed? Waar gaat het fout? <laughs> weet je wel. Maar uiteindelijk zijn we toch allemaal één team. We slapen ook met z'n allen op het rode Kruisgebouw. En in de avond, we helpen elkaar ook gewoon. Dus en uiteindelijk is, uh, wil je toch ook dat kinderen een leuke zomervakantie ja. hebben. Want daar doe je dus dat het dus allemaal voor. Hoe ja. doen jullie de werving? Hoe zorg je dat het bekend is bij kinderen uh, dat ze hier aan? mee kunnen doen. Voor de kinderen. Het is gewoon al een hele tijd een begrip en we doen via Facebook en via andere social media. In de krant. Wordt, en in de krant wordt het wel gepromoot. Maar ik denk dat heel veel uh, in Zandvoort ook toch wel mond-tot-mond -mond reclame is. Dat ja. mensen het kenden van vroeger en dat ze dan dat er eigenlijk in zitten. Maar echt... stel dat er hier een. een uh, gaat het dat de Duitse kinderen ook allemaal. mag ook allemaal. Ja, ja. Dus ja. stel dat er hier ja. een, een echtpaar is en die denkt, goh wat leuk. Hoe weten zij dat dit bestaat? Doordat ze zondag ons heel vrolijk zien dansen op het Raadhuisplein. Dat is toch wel dat vragen mensen Die van: oh, waarvan nee. is dit? En, uh, maar je gaat niet langs de campings of. Nee, nee. nee dat doen we niet meer. Nee. Okay. Over uh, wat jij aanhaalt dat de mensen zo spontaan in, inspringen als toerist. Moet je wel eens een keer nee als er heel veel kinderen staan? Nee, we hebben wel eens dat we. we zijn meteen nee. Moet je ja. eens nee zeggen, nee nee, ik hoef, ik hoef <laughs> nooit nee te zeggen. Want um, stel je hebt een programma gepland dat echt eigenlijk voor wat minder kinderen ja. is. En je hebt toch op onwijs druk. Hebben wij, het staat natuurlijk wel redelijk vast allemaal. Ja. Maar we hebben zoveel achterhand wat we nog allemaal kunnen doen. Dat passen we het een beetje aan. Je bedenkt Goh. altijd wel meer de ja. activiteiten. Maar het, bij, het gebeurt ook wel eens dat er veel ja. meer komt. Het gebeurt wel eens dat je denkt van oh, vanaf, niet zo lekker weer. Nu misschien lachend. maar 30 kindjes ja, ja. en dan krijg je er zestig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan ga je iets anders doen. Maar dat is misschien ja. ook wel leuk. Die willen dan wel binnen het thema blijven, toch? Ja, dat wel. Dat wel. Maar dat is. Uh, Gelukkig hebben mensen met de veel ervaring. zo ja, groot. Ja, dat ook. Dat en ook. het zijn hele creatieve mensen. Dat, daar, dat, dat kan niet anders, hè? Ze zeggen dat ja. Het, ja. ja. ja. Heel, hartstikke leuk. leuk. Uh, wij gaan dat zeker volgen, want als ik de muziek hoor, dan denk ik aan vroeger. Um, www.recreanen.nl, daar kan men op kijken, er staat het programma op. Ja. Opgeven hoeft niet. Nee. Kom nee. gezellig. Uh, ja, ah. Kom gewoon als je zin hebt en leuke dingen en uh, een leuke zomervakantie. Het klinkt gaat... fantastisch, ja. moet ik zeggen. Zondag gaat het van start. Ja. Wij wensen jullie heel veel plezier. Dankjewel. Dank en ook u wel. een beetje mooi weer. Ja, dat is ook dat Dank u wel. Dat zeker. Hele goede tijd gewenst. Ja, die, die tijden, Marcus, die heb ik niet in mijn hoofdje... hoe lang al die plaatjes <laughs> duren. Dus dat kan wel een beetje verschillen. Ik krijg wat commentaar over de lengte van de plaatjes. Iris, ja. er uh, moet nog wat verteld worden over Zantenkraampje. Uh, ja, kleine correctie. Santekraampje is van 12 tot 3. Op het Raadheidsplein. Op het Raadhuisplein. Komt allen. Ja, zeker. Ja, Dank wel. En alle gegevens staan in uh, de Zandvoortse Courant. Dat ook. Ja, okay. En op de website. En wij uh, gaan door naar de agenda. En we beginnen met de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoort Museum. En die is nog steeds tot uh, eind december. Dus die duurt nog wel even. Uh, tot... En met 1 augustus. Foto-expositie bij pluspunt van kunstenaar Kees Geurtsen, nee. Niet maar Margriet van Wulften. Ja. En die is in pluspunt tot 1 augustus. Dan hebben we het uh, Zandvoortse Strand. Een tentoonstelling over het strandleven in Zandvoort <kwijnt> door de jaren heen. Ook weer in het Zandvoorts Museum. Van 26 juni tot 16 augustus en in de maand juli vertelt Michiel Drommel elke woensdag van 11 tot 1 het verhaal van zijn strandtent. En het is absoluut de moeite waard. Ja, uh, hij loopt daar in zijn blote voeten door het zand. Ja, het is het prachtig om te zien. Dus ga daar eens rustig heen en uh, luister naar het verhaal van uh, Michiel. Tot 29 augustus is er in de Agatha-kerk de zomerexpositie. Elke zaterdag van 2 tot 5. En dan hebben we natuurlijk dit weekend uh, van 10 tot 12 juli de DTM races op het circuitpark Zandvoort. Ja, daar gaan we ook weer van genieten. En uh, parallel daaraan loopt Dancing in the Streets. Het muziekfestival in Centrum Zandvoort. Daar hebben we het net over gehad met Ton Arizen. Het begint om 8 uur en er zijn zeven podia. En dan hebben we morgen de start van Recreade. En dat is voor de 48ste keer twee weken lang kinderactiviteiten in uh, Centrum en in Noord. En als u geluisterd heeft, is het een ongelooflijk leuk programma wat er weer aan gaat komen. Ook een morgen, 12 juli, uh, Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein uh, van 10 tot 4. En dan 13 juli is um, een inloopochtend uh, in het gemeentehuis over het mogelijk omdraaien van de rijrichting Groot Krocht. Natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, tussen 9 en 11. En als u suggesties heeft of ideeën, dan kunt u dat ook kwijt via info.zandvoort.nl 14 juli, strand in de bibliotheek Zandvoort. Boeken en beeldmateriaal over het Zandvoortse strand... met een aansluitend bezoek aan het Zandvoort museum En dat gaat dan weer naar de strandtent. 18 juli, strandfeest bij Safari Beach Club. Vanaf 1 uur, daar is de entree 15 euro. Ja, en ook op 18 juli, beachparty bij de haven van Zandvoort. Die begint om half 6 en daar is de entree 10 euro. Ook op 18 juli, maar dat duurt tot 9 augustus Kiss Fun World op het Badhuisplein. Dat is de vervanger van de kermis heb ik begrepen. Ja. Dat is waar we een aantal weken geleden uh, de wethouder Kuiper over hebben gehoord. Hoe dat tot stand is gekomen en hoe en waarom. En uh, dat het nog geëvalueerd gaat worden. Maar dat is heel erg spannend. Ja. We gaan uh, zien wat daaruit komt. Het lijkt me wel eens uh, leuk om een verandering te zien op die uh, middenboulevard. 19 juli de ADAC races op het circuitpark Zandvoort met daar het bijbehorende festival. En dan, uh, ja, dan uh, bedankt iedereen weer voor het luisteren naar uh, dit programma. En als u nog een keer wil uh, terugluisteren. De herhaling is op donderdag tussen 8 en 10 uur. Of uitzending gemist. En dan moet u naar www.cfmzandvoort.nl en, en dan moet u datum en tijd invullen. En zoals altijd, één uurtje later... Dan zijn we er weer doorheen. Um, wij bedanken Marcus van Dam voor de techniek. Oh, dan hoor ik ineens mezelf dubbel. Marcus van Dam bedankt voor de techniek. Yvonne Roosendaal Gert van Kuik uh, bedankt voor de redactie. En Gerry Rutte, de eindredactie. Hartelijk dank. Koffie werd geschonken door Yvonne Roosendaal, waarvoor hartelijk dank. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid en alles wat wij gekregen hebben. Uh, ik wens iedereen een prettig weekend en de presentatie is gedaan door Henny van der Leden. En Ben Zonneveld en ook jij bedankt. Dan wens ik en jij waarschijnlijk iedereen een prettig weekend. Dat gaan wij zeker doen.